Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Houston zijn zes mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn vier kinderen. Een volwassene ligt gewond in het ziekenhuis. De verdachte ging er in een auto vandoor, maar werd klemgereden. Na urenlang onderhandelen gaf hij zich over. De aanleiding voor de schietpartij in Houston zou een familieruzie zijn.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 In een hotel in Vaals kwamen 30 kamers blank te staan. De afgelopen twee dagen viel er 80 mm regen. Normaal valt die hoeveelheid in heel de maand. Het weer nog vandaag geregeld zon, maar in de middag, vooral landinwaarts, een regen- of onweersbui. Het is verder vochtig en warm, met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A15-Europort richting Rotterdam dicht tussen Spijkenissen en Hoogvliet na een ongeluk. Verkeer wordt zo lang omgeleid via de Botlekbrug. Tussen Rozenburg en Spijkenissen staat inmiddels 3 kilometer. De andere kant van Rotterdam naar Europort staat nu tussen knopen Benelux en Spijkenissen 4 kilometer. Het begint ook vast te lopen op de N218-Europort richting Spijkenissen voor de Hartelbrug 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 You. Oh Vertwoordt ook op internet, internet. internet. internet. W no En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 Ik ben er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 Meer zat is in voldaan. Hier aan de kust, de zee, kust, Vaderliefde liefde van de lust. Maar dat is zoals het gaat, hier aan de keu. Get 'em and put We hit Might as well lie to L His big fog lights is bright as hell Calls the law from StarCL He hits the gas so I grab the rail so Sure you won't ride with me If you're scared don't lie to me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 She's the judge, he the one I love Hell, dick attempt, she don't even budge Round and round we go, don't stop till I taste oh. I'm in that past and you'll see I'm flying high in the air zo se così sto ritmo che sale così Ben naar Frans en zet hem op 106.9 106.9 yeah. Zfm. ZFM 24 uur per dag Eten zomer. Two ones can make you act. Right. Could I make you stay? People making choices.